De kok liet zijn ellebogen op zijn bureau rusten en drukte zijn vingertoppen tegen elkaar. Zoals ik al verwachtte, memoreerde hij bedachtzaam, werkte Peter van Oosterwijker op het bevolkingsregister van Amsterdam. Vledde knikte. En hij was, volgens referendaris Kruidenwinkel, inderdaad verantwoordelijk voor het plaatsen van namen van overledenen op de computeruitdrijf voor politie en justitie. De kok keek naar hem op. Heb je, vroeg hij belangstellend, al een oplossing voor het raadsel van het verdwenen adres van Weile Peter van Oosterwijker? Fledder knikte. Drie jaar geleden is Peter van Oosterwijker met zijn vrouw vanuit Zwanenburg naar Baren verhuisd. Hij kocht daar een huis, op naam van zijn vrouw. Ook het telefoonnummer stond op haar naam. Anna Maria van Fluitenberg. De kok keek hem verbijsterd aan. Van Fluitenberg? Fledder trok een lade van zijn bureau open en nam daaruit een notitie. Ik heb dat vanmorgen, voordat jij met je moeie voeten het bureau binnenstapte, is laten uitpluizen. Frederik Johannes van Fluitenberg, alias Frederik Fluweel, had een broer, Johannes. Johannes, de vader van W, Wouter en Walter? Fledder knikte. Die Johannes is al ruim tien jaar geleden overleden. En sinds die tijd zijn de broers W en W ook wees. Want hun moeder was al ver daarvoor overleden. De jonge regisseur raadpleegde zijn notities. Maar Frederik Fluweel had ook twee zusters: Frederica Francisca, op veertigjarige leeftijd gestorven aan multiple sclerose. Getrouwd met Wilhelminus Rosendaal, moeder van Richard en Patricia. En Anna Maria, de jongste zuster. Getrouwd met Peter van Oosterwijker. Kinderen? En schudde zijn hoofd. In de tweede generatie hebben we alleen de neven Wouter en Walter van broer Johannes. Richard en Patricia van zus Frederica Francisca. En de natuurlijke zoon van Frederik Fluweel, Freddy, in Antwerpen. De kok knikte begrijpend. Alle vijf belanghebbenden. De potentiële erfgenamen. Vledder grinnikte. Maar het criminele duo Wouter en Walter trok aan het langste eind. Zij erfden de gehele nalatenschap van Oom Frederik. De kok negeerde de opmerking. Hij plukte nadenkend aan zijn onderlip. Heb je het adres van de vrouw van Weiler Peter van Oosterwijker in Baren? Prinses Marilaan. De jonge regisseur fronste zijn wenkbrauwen. Baren? Sprak hij nadenkend. Prinses Marilaan? Hé, hey, boont daar geen kennis van jou? De kok schudde zijn hoofd. Niet van mij, antwoordde hij knorrig, maar van Baantjer. Zie je hem nog wel eens? Baantjer? Ja, de kok grinnikte. Gelukkig niet, die vent vraagt je het hemd van het lijf. De oude regisseur kwam uit zijn stoel overeind en slenterde naar de kapstok. Fledder liep hem na. Waar ga je heen? De kok draaide zich half om. Naar baren. Ik ben benieuwd hoeveel mevrouw van Oosterwijker van haar eigen familie weet. De grijze speurde zweeg even, peinzend. En of het werkelijk een verkeersongeval was. Mevrouw van Oosterwijker keek de kok verwonderd aan. Een ongeval? Zeker was het een ongeval. Ik zat naast hem. In de wagen. Mevrouw van Oosterwijk knikte. We waren op visite geweest bij oude kennissen van ons in Zwanenburg. We reden hierachter op de Amsterdamse straatweg en waren bijna thuis. Ineens zakte Peter bewusteloos over het stuur. Gelukkig gleed ook zijn voet van het gaspedaal, zodat de wagen vaart minderde. We hobbelden over het fietspad en kwamen tegen een boom tot stilstand. En uw man was dood? Mevrouw van Oosterwijk zuchtte. Vermoedelijk was hij dat al, voordat wij tegen die boom terechtkwamen. Hartstilstand. —Dat vermoed ik. De politie heeft er een verkeersongeval van gemaakt, en dat heb ik maar zo gelaten. —U hebt geen letsel opgelopen. Mevrouw van Oosterwijken wreef langs haar hals. —Ja, ik heb ze nu en dan nog wel pijn in mijn nek, van die klap. —Over haar gezicht gleed een moeder glimlach. —Maar dat zal wel slijten. De kok liet zijn blik door de ruime kamer dwalen. U woont hier mooi. Mevrouw van Oosterwijken knikte. Deze bungalow hebben we drie jaar geleden gekocht. We woonden in een huurhuis in Zwanenburg. Toen Peter een goede klapper maakte in de loterij, konden we dit van onze neven overnemen. Wouter en Walter. Mevrouw van Oosterwijken knikte opnieuw. Ze hadden het van mijn broer Freek geërfd en waren bereid om het voor een zacht prijsje aan ons over te doen. De kok keek de vrouw voor zich onderzoekend aan. Hij schatte haar op voor in de vijftig. Ze droeg een soort bloemetjesschort met volanten en haar grijze haren lagen in vlechten rond haar hoofd. Haar te grote handen hingen gevouwen in haar schoot, en haar lichtblauwe ogen blikten rustig boven dikke rood geaderde wangen. Ze had, zo onderging de oude rechercheur het, de uitstraling van een ontwapenende argeloosheid. U onderhoudt nog relaties met uw familie? Mevrouw van Oosterwijker schudde haar hoofd. Wouter en Walter zijn nog even op de begrafenis van mijn man geweest, maar verder zie ik ze nooit. Ze wonen in België en hebben zo hun eigen bezonjes. De kok spreidde zijn beide handen. En Richard en Patricia? Mevrouw van Oosterwijker verschoof iets op haar stoel. Ze toonde voor het eerst iets van onrust. Kinderen van Frenzy, reageerde ze vinnig. De kok gebaarde in haar richting. Uw zuster, Frederica Francesca? Mevrouw van Oosterwijker knikte. We noemden haar thuis altijd Frenzy, een kreng. Dat werd nog erger toen ze met die Willem Roosendaal trouwde. De kok glimlachte. U was niet erg op uw zuster gesteld, vroeg hij overbodig. Mevrouw van Oosterwijker schudde haar hoofd. Het is natuurlijk erg dat ze die ziekte kreeg, zoals later haar dochter Patricia, maar ik zeg altijd, een mens krijgt zijn trekken thuis. Ze heeft mij vaak vernederd, gekrenkt. Ze behandelde mij altijd uit de hoogte, alsof ik haar dienstbode was. De kok boog zich iets naar haar toe, en uw broer Frederik. Op het blozende gezicht van mevrouw van Oosterwijken gleed een glans van vertedering. Freek? Freek was een schat. Hij was het ook die mij aan Peter koppelde, zodat ik uit de buurt van Frenzy kwam. Vrij kende Peter. Mevrouw van Oosterwijker knikte. Ze hadden samen wel eens een karweitje opgeknapt. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Karweitje. Mevrouw van Oosterwijker maakte een afwerend gebaartje. Nadat Peter bij de gemeente Amsterdam in dienst kwam, heeft hij nooit meer iets gedaan. Ik bedoel, nooit meer iets dat verboden is. En, Freek, mevrouw van Oostenwijker schudde haar hoofd. Ach, Freek heeft in zijn hele leven toch nooit iemand echt kwaad gedaan. Freek was een lieve jongen. Hij stond altijd klaar, voor iedereen. Ach, het is jammer dat hij toch nog vrij jong is gestorven. De kok keek haar schuins aan. Daar was u bij. Hoe bedoelt u? Toen hij stierf, mevrouw van Oostenwijker schudde haar hoofd. Daar was ik te laat voor, sprak ze droevig. Ik was wel op zijn begrafenis. In Amsterdam? Mevrouw van Oosterwijken knikte. Op Sint-Barbara. Ik ben er later nog eens gaan kijken. De jongens hadden een mooie steen op zijn graf laten plaatsen. Een mm -hmm. rood graniet. Mevrouw van Oosterwijken glimlachte. Rood was Freeks lievelingskleur. Weet u waaraan uw broer Freek stierf? Mevrouw van Oosterwijken liet haar hoofd iets zakken. De jongen zeide aan zijn hart. Ze schudde bedroefd het hoofd. Het is zo gebeurd met het hart. dat zag je aan Peter. De kok tastte in de binnenzak van zijn colbert en nam daaruit de enveloppen met de paarse rand. Met een gespeelde expressie van onbegrip reikte hij de enveloppen aan haar over. Mevrouw van Oosterwijker nam hem aan, nieuwsgierig. Ze haalde het bericht van overlijden uit de enveloppen en las. Ineens keek ze op. De uitdrukking van argeloosheid was verdwenen. Haar blauwe ogen fonkelden. Dat is een grap, een onsmakelijke grap. De kok boog zich naar haar toe. Van wie? Vroeg hij scherp. Mevrouw van Oosterwijker slikte. Van Richard, Richard Roosendaal. Wie anders? Hoofdstuk 12 Reden de statige Prinses Marilaan in Baren uit? Via de fraaie, brede, door bos omzoomde Amsterdamse straatweg, langs het pittoreske kasteel Groeneveld, koos Fledder de A1 terug naar Amsterdam. Het was druk op de snelweg. Het verkeer raasde hen in een hoog tempo voorbij. Tot verbazing van de kok hield Fledder zich keurig aan de voorgeschreven maximumsnelheid. De grijze speurder liet zich wat onderuit zakken en keek schuin omhoog. Op het gezicht van de jonge regisseur ontwaarde hij een pijnzende uitdrukking. De kok glimlachte. Je denkt, riep hij vrolijk. Fledder bromde. Ik werd er bijna onpasselijk van. Ze maakten van wijlen die oude crimineel een soort engeltje tweede klas. Compleet met aangepaste vleugeltjes. De kok grinnikte. Broer Freek was toch zo'n lieve jongen, stond altijd klaar voor iedereen, heeft in zijn hele leven toch nooit iemand echt kwaad gedaan... Zijn stem droop van sarcasme. En dan over Wouter en Walter. Haar twee gewelddadige neven. Die jongens hadden een mooie steen op zijn grap laten plaatsen. Rood. Freeks lievelingskleur. De kok lachte vrij uit. Mevrouw van Oosterwijken bewaart dierbare herinneringen aan haar broer. Dat mag je haar toch niet afnemen? Ze weet heel goed dat broer Freek zich met criminele zaken bezighield. Dat wist Charles van Ulvenhout ook. En ook hij had alleen maar lovende woorden voor zijn vriend. Fleddersnoof sentimenteel gedoe? De kok schudde zijn hoofd. Nee, het is niet louter sentiment, sprak hij ernstig. Ik begin er langzaam in te geloven dat Frederik Johannes van Fluitenberg, ondanks zijn misdadige levenswandel, geen slecht mens was. Vledder schudde afkeurend zijn hoofd. De vele mensen die hij heeft opgelicht, die zullen daar beslist anders over denken. De kok maakte een berustend gebaartje. Het zij zo... De oude regisseur schoot zijn hoedje tot op zijn wenkbrauwen. Ik wil iets begrijpen van de moorden rondom het mysterie van zijn dood. Daarin past een schets, een soort euh, karakterprofiel. Vledder keek hem van terzijde aan. En volgens dat karakterprofiel van jou was Frederik Fluweel geen slecht mens? De kok ademde diep. Goed, slecht. In zijn stem trilde irritatie. Wie maakt uit of iemand goed of slecht is? Hij klopte met zijn vingertop op zijn borst. Wij, rechercheurs, wat is ons criterium? Het wetboek van strafrecht? Fledder reageerde niet. Een tijd lang reden ze zwijgend voort. En ieder gevangen in de maalstroom van zijn eigen gedachten. Na een poosje blikte de jonge rechercheur zij. Jij hebt je vannacht voor niets zorgen gemaakt, spotte hij. Het leven van Peter van Oosterwijken liep geen gevaar. Hij was al dood. De kok knikte traag. En van dat overlijden waren de beide broers Wouter en Walter van Fluitenberg op de hoogte. Ze waren immers op zijn begrafenis. De grijze speurde schoof zijn hoedje terug en drukte zich weer iets omhoog. Er was iemand van dat overlijden vermoedelijk niet op de hoogte. Fledder keek hem van terzijde aan. Wie? De samensteller of samenstelster van dat valse bericht van overlijden. Fledder knipte zijn denkbrauwen samen. Je bedoelt dat hij of zij dan de naam van Peter van Oosterwijken niet bij de anderen onder die rouwcirculaire had geplaatst? De kok knikte. Degene die de valse kennisgeving van overlijden samenstelde en rondstuurde, kende vermoedelijk het aandeel van Peter van Oosterwijker in de affaire rond de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg, maar wist niet dat de dood hem inmiddels ongrijpbaar had gemaakt. Een recent verkeersongeval, de kok gebaarde voor zich uit. Neem toch straks maar even contact op met de politie en baren, sprak hij bedachtzaam. Ik wil zoveel mogelijk bijzonderheden over dat adres aan de prinses Marielaan, de huidige bungalow van die mevrouw van Oosterwijker. Bijzonderheden ook uit de tijd dat Frederik Fluweel daar nog zijn domicilie had. En vraag of ze ons het rapport van dat verkeersongeval willen opsturen. Wie weet valt ons daarbij nog iets op. Verwacht je dat? De kok schudde zijn hoofd. Toen Peter van Oosterwijker stierf, waren die valse kennisgevingen van overlijden nog niet verzonden. Niemand had toen al belang bij zijn dood. Je gaat er nog steeds van uit dat het samenstellen en versturen van die valse kennisgevingen van overlijden geen grap was, maar een boze opzet? De kok knikte met een ernstig gezicht. Absoluut, sprak hij nadrukkelijk. Het is per se geen macabre grap. Het is een weldoordachte operatie met als opzet de beide broers Wouter en Walter van Fluitenberg tot actie te bewegen. En in die opzet is men, zo dacht ik, gruwelijk geslaagd. Fledder keek hem verrast aan. Jij bent ervan overtuigd dat beide, uh, zowel notaris van de Hoeve als dokter Achterbos, door een van de twee broers zijn vermoord? De jonge regisseur schudde zijn hoofd. Daarover heb je geen enkele twijfel? De kok zuchtte. De vraag is of wij dat ooit kunnen bewijzen. Bewijzen zonder het motief te kennen. Fledder liet even het stuur van de golf met beide handen los en spreidde zijn armen. En Richard Roosendaal, riep hij opgewonden, terwijl hij het stuur weer vastgreep. Hoe denk je over zijn aandelen in deze zaak? Zijn naam duikt telkens op. Hij had op de avond van de moord een afspraak met dokter Achterbos, en nu zegt mevrouw van Oosterwijker weer, dat ze ervan overtuigd is dat die valse kennisgeving van overlijden van hem afkomstig is. De kok trok zijn schouders op. Mevrouw van Oosterwijker sprak hij achterloos, projecteert haar oude nog sluimerende haatgevoelens jegens haar zuster Frederica Francisca nu op haar kinderen, Richard en Patricia Roosendaal. Jij hecht geen waarde aan haar kreet? De kok schudde zijn hoofd. Het enige dat mij heeft verbaasd, sprak hij grijnzend, is het feit dat zij geen moment aan ons heeft gevraagd, wat wij, Amsterdamse regisseurs van politie, bij haar in Baren kwamen doen. Fledder kniffelde. Je hebt gelijk, daar was ze blijkbaar niet nieuwsgierig naar. De kok draaide zich half naar Vledder toe. En heb je dat bord gezien boven de deuren van haar dubbele garage? De jonge regisseur keek hem verward aan. Een bord? De kok knikte. Het viel mij direct op. Een groot geel bord met zwarte letters. Transportbedrijf SNS, snel en soepel voor al uw vervoer. Vladder parkeerde de golf op de houten stijger boven het troebele water van het damrak. De beide regisseurs stapten uit en klapte de portieren dicht. De kok bleef even staan, strekte zijn rug en keek om zich heen. Huiverend trok hij de kraag van zijn regenjas omhoog en drukte zijn oude filterhoedje vaster op zijn stugge grijze haren. Er stond een stormachtige wind. Korte golven met schuimkoppen kletsten vinnig tegen de slanke witte boegen van de rondvaartboten. En de wild klapperende vlaggen aan de stijgers deden de vlaggenmasten buigen. Verder weg, boven de gevel van het markante Centraal Station, joegen donkere wolken langs een grauwe hemel. De oude regisseur draaide zich om en schokte achter Fledder aan via de oude brugsteeg naar de Warmoestraat. Toen hij de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte de wachtcommandant hem met een kromme vinger. De kok liep naar de balie toe en spreidde zijn beide handen. —Wat moet je? vroeg hij snauwerig. Jan Kusters keek hem verwijtend aan. —Kunnen niet vriendelijker? Op het brede gezicht van de kok verscheen een glimlach. —Wat heeft de heer wachtcommandant, vleemde hij, op het beslist sterk vergrote hart, Jan Kusters kneep zijn lippen op elkaar. Ik heb geen vergroot hart, maar ik zou het van jou wel krijgen. Hij ademde diep. Terwijl jij op pad bent, sta ik hier aan de balie alsmaar mensen voor jou te woord te staan. Wie? De wachtcommandant duimde over zijn schouder. Die loesje caféhouder, uh, met wie jij zo uh, dik bent. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Was die hier? Jan Kusters knikte. En dat smalle smoeltje was zichtbaar teleurgesteld toen hij hoorde dat jij er niet was. De kok leunde op de balie. Heeft hij iets gezegd, uh, waarvoor hij kwam? De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Dat soort loesje figuren heeft alleen maar vertrouwen in regisseurs van het type zoals jij. De kok trok een zoete grijns, maar reageerde verder niet. Hij wenkte vledder die half op de trap op hem stond te wachten. Kom naar beneden, riep hij. We gaan eerst naar het smalle Louwietje. De jonge regisseur keek op zijn horloge. Op dit uur? riep hij verrast. Tegen lunchtijd kan mijn maag nog geen cognac verdragen. De kok draaide zich om en liep het politiebureau uit. Fledder volgde schoorvoetend. Vanuit de Warmoestraat schokte ze door de lange niesel. Ongeveer in het midden van de smalle straat was de eigenaar van een sexshop bezig zijn etalage opnieuw in te richten. De kok hield even zijn pas in, en keek naar een woud van kunstpenissen, die in stram gelid voor de etalageruit stonden opgesteld. Ze waren er in alle soorten, afmetingen en kleurschakeringen. De oude regisseur keek opzij naar Fledder. Wist jij, vroeg hij gedenkend, dat die dingen in zoveel variëteiten voorkwamen. Fledder antwoordde niet, zijn gezicht betrok. De jonge regisseur draaide zijn gezicht van de etalage weg en liep door. De kok slenterde hem na en haalde hem in. Wat is er? vroeg hij verwonderd. Nooit eerder in de etalage van een seksshop gekeken? Fledder zuchtte. Ik werd er even niet goed van. Al die penissen, het deed mij onmiddellijk denken aan die afschuwelijke moordaffaire die wij een paar maanden geleden hebben behandeld. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Je bedoelt van die leraren aan het gymnasium, Vledder knikte traag. Ik zie ons beiden nog staan in de gutsende regen op dat parkeerterrein aan de prins Hendrikade. Ze liepen zwijgend door. Via de korte niesel schokten ze naar de Achterburgwal. In vergelijking met de avonden was het stil op de wallen. Er zaten een paar schaars geklede hoertjes in warmhartig roze lichte lonken, maar veel klanditie hadden ze niet. Op de hoek van de Achterburgwal en de barrende steeg schoven de regisseurs het schemerig intieme lokaaltje van Smalle Louisje binnen. De drie tafeltjes bij het raam waren bezet door enige bedaagde prostituees in dikke fondantkleurige wollen vesten, keuvelend over de business en nippend aan een zoet likeurtje. Aan de bar zat niemand. De kok hees zich op een kruk. Smalle Louisje streek met zijn kleine handen langs zijn morsige vest en dribbelde naar de grijze speuren toe. Zijn vriendelijke muizensmoeltje glom van genegenheid. Hetzelfde recept! De kok wuifde afwerend. Geef ons maar een mineraalwatertje. Hij wenkt op zijn afledder. Hij vindt het nog te vroeg voor een cognac. De tengere caféhouder maakte een berustend gebaartje. Het is te drinken, reageerde hij simpel. Hij trok een koelkast open, nam daar een fles uit en schonk in. De kok keek naar het bruisende water in zijn glas. Jij was aan de kit uh, vanmorgen. Smalle Louietje knikte. Ze zeiden dat je er niet was. De kok pakte zijn glas op en nam een slok van zijn mineraalwater. Met een vies gezicht keek hij de caféhouder aan. Blijf je hier gezond bij? vroeg hij wantrouwend. Smalle Louietje lachte. Zal ik dan toch maar een echt cognacje voor je inschenken? Zonder op antwoord te wachten, dook hij onder de tapkast en kwam omhoog met de fles cognac van het merk Napoleon. Hij pakte een diep bol glas en schonk klokkend in. Dit kleurt beter, grapte hij. De kok warmde het glas in de kom van zijn hand, bracht het naar zijn neus en snoof de prikkelende geur op. Met een ernstig gezicht bracht hij zijn glas omhoog. Op de hemelse gerechtigheid! Tooste hij plechtig. Voorzichtig nam de oude regisseur een slok van zijn cognac en zette het glas weer voor zich neer. Smalle Louietje keek hem schuins aan. Wat mankeert er aan onze aardse gerechtigheid? Het gezicht van de kok versomberde. Van alles, vrees ik. De tengere caféhouder boog zich iets naar hem toe. Jij zei toch laatst dat je geïnteresseerd was in de dood van Frederik Fluweel? De kok knikte. Dat ben ik uh, nog steeds. Smalle Louietje blikte wat schichtig om zich heen. En ik heb u toch verteld van die twee neven van hem, die W en W. Wouter en Walter van Fluitenberg. De tengere caféhouder boog zich nog iets verder naar hem toe. Er wordt gefluisterd, sprak hij zacht, dat ze op één enkele dag hier in Amsterdam. Twee mensen hebben geliquideerd. De kok keek hem strak aan. Wie fluistert dat? Het gezicht van Smalle Louietje vergleed in een pijnlijke grijns. Ik ken je geen namen noemen. Maar er zijn hier nog altijd jongens van de penose die de broertjes kennen. Vroeger met hen hebben samengewerkt. Uit de tijd van Frederik Fluweel. Precies. De kok gebaren voor zich uit. En die zeggen dat Wouter en Walter in Amsterdam twee mensen hebben geliquideerd? Smalle Louisje zuchtte. Je weet hoe dat gaat in mijn etablissement, sprak ik klagerig. Rechtstreeks vertellen ze me nooit iets. Het gaat altijd via een hele reeks van ongenoemde zichtslieden. Tot de ware bron kom je nooit. De caféhouder schudde zijn hoofd. En dat wil ik ook niet. De kok knikte begrijpend. Soms is het gevaarlijk om dingen te weten. Smalle Louietje trok een droevig gezicht. Zo is het, sprak hij somber. Ik voel er weinig voor om de beide broertjes van Fluitenberg op mijn nek te hebben, begrijp je? Ik vind mezelf nog te jong voor een kissie met zes planken. De kok nam nog een slok van zijn cognac. Toch kwam je vanmorgen aan de kit, reageerde hij achterloos. Smalle Louietje knikte traag. Ik wilde je waarschuwen. De kok keek hem onderzoekend aan. Voor, uh, voor de beide broertjes? Voor nog meer van hen te verwachten liquidaties? De caféhouder schudde zijn hoofd. Voor iets anders? Wat? Smalle Louisje antwoordde niet direct. De caféhouder wreef met de rug van zijn rechterhand langs zijn droge mond. Er wordt gevlaasterd, sprak hij hees. Dat iemand een prijs op hun hoofd heeft gezet. De kok keek hem geschrokken aan. Op het hoofd van wie? W en W, W en W. De beide broers. Smalle Louietje knikte. Wouter en Walter. De kok knipte zijn ogen half dicht. Hoeveel? De tengere caféhouder spreidde zijn kleine handen. Vijfentwintigduizend voor elk.